Met Danny Vos. Ja, goedemorgen. Het gebied in Utrecht, waar gisteren die enorme explosie was, blijft voorlopig afgesloten. Dat meldt de brandweer. Mijn omgeving blijft tot in ieder geval 4 uur vanmiddag dicht. Het is er namelijk nog niet veilig genoeg. Er is onder meer instortingsgevaar. Ja, in Utrecht zit er schrikker na die explosie nog altijd goed in. Hoor, de hart van Nederland vanmorgen. Nou, ik vind het heel verschrikkelijk voor de mensen die het hier betreft. Niet alleen de gewonden, maar het is natuurlijk ook verschrikkelijk voor de panden wat er is gebeurd. Ja, je ziet dat het een enorme impact heeft gehad. En het is ja, bijzonder dat er gelukkig zover bekend maar vier slachtoffers zijn. Want de ravage is enorm. En die explosie lijkt te zijn ontstaan door een gaslek. Dan naar Amsterdam zijn meerdere aangiftes gedaan tegen een oud-schooldirecteur, meldt RTL Nieuws. De man zou zich hebben misdragen, maar wat hij dan precies heeft gedaan is niet bekend. Politie doet er onderzoek. Er zijn vorig jaar opnieuw meer schapen aangevallen door wolven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Er waren zeker 840 aanvallen op de schapen, maar ook op ander vee. Vooral in Gelderland gebeurde dat vaak. Wat verder nog opvalt, bij bijna 9 op de 10 aanvallen... waren de dieren niet goed beschermd. Er was dan bijvoorbeeld geen wolfwerend hek.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 De verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files, twee met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus, tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 16 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Epen 4 kilometer vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van berg op zoom naar de Belgische grens. Dat wordt gecontroleerd bij 238,4. En de A13 van Rijswijk naar Rotterdam. Controle bij 12,8. Het is vrijdagochtend. Tijd om in te klokken. Ben je erbij vandaag? Nou, laat even weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Heb je leuke weekendplannen? Ga je trouwen afrijden? Is het je verjaardag? Moet je keihard ploeteren vandaag. Laat het weten, stuur een bericht. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup? Welkom to the one and only the original. Dit is het foute wij het allemaal heel hard klappen voor Linda Roos en Jessica met Ademnoot. En wat denk je? Rob de Nijs heeft gewonnen. <lacht> Bangker hard! Q-music is proud to be fout. bye boys let me free don't be so shy play with me my daddy boy yeah. can't you see En Olivia Newton John, en you're the one that I want. Het is uh, 13 minuten over 10. Het, het leven is mooi. Het is weer vrijdag, hoppa. Kruisen die zegt lekker aan het werk in Amersfoort op de vuilniswagen En ik ben gisteravond voor het eerst oom geworden. Gefeliciteerd Jelle. Christian Hendriksen die zegt Menno goedemorgen. We luisteren weer gezellig mee vanuit Axel. Hele week populieren gezaagd. Esmeralda die zegt ik ben lekker aan het werk tot 1 uur. Bij mensen schoonmaken na weekend. Beetje jammer dat het voor de woord afgelopen is. Fico zegt: morgen lekker bezig in hoog made. vervuilde grond onderzoeken. Fijn weekend allemaal. En Diana Derks, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag je verjaardag. Ja, dat klopt. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Wordt het, ja, het is toch vrijdag, weet je wel. Wordt het een feestweekend of doe je het rustig aan? Uh, nou, rustig aan hoor. Ja. Maar ja. ga je het wel een beetje vieren, taartje eten hier en daar? Ja, natuurlijk. Ik ben nu onderweg naar mijn moeder voor een lekker bakkie... en vanmiddag lekker met het gezin thuis, dus komt goed. Lekker. En heb je al een cadeautje gehad? Nee, nog niet. Nog helaas. niet. Ik vind het wel een eer dat ik dan de eerste ben die dan een cadeautje mag geven. Want ik ga namelijk mijn koffiecup naar je opsturen. Oh, dat vind ik leuk. Dankjewel. Ja, en ik ga voor je zingen. Of je daar blij mee moet zijn. Dat is een tweede. Maar wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap? Doe maar cowboy. Doe maar cowboy. Nou, het is je verjaardag. Jij bepaalt. Daar gaat ie. Yeehaw! Ze hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat is Diana! Hippie de piep, hoera! Daar nou, maak er een mooie ja. dag van. Ga ik doen. Dank voor je inklok. Graag gedaan. Ja, en voordat we oppakken nog één ding. Een hele fijne dag. Ja, en in jouw geval? Fijne verjaardag! Fijne verjaardag! We are my soul sisters. Let me hear your flow sisters. Hey sister go, sister soul, sister flow, Uh. Hey, sisters, soul, sisters, that dough, sisters, we drink wine with diamonds in the glass. By case, the meaning of expensive taste. We want En Trio met stars. Het foute uur. In het foute uur van vrijdagochtend. Het is zes minuten voor half elf. Ja, wat wordt het volgende nummer in het foute uur? Worden dat Joan Jett en the Blackhearts met I love, I love Rock and Roll? Of Europe en de final, and the final countdown. countdown? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. En als ik nu kijk, ligt Europe.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 Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. 18 plus speelbus. Ja! Serieus! 7, 7, 7, 8. Oh, wat een geld! 8000 en 6000 Ben jij de volgende pascode loterij winnaar Als de zonnebloemen niet zou zijn, zou ik het huis niet uitkomen. Erop uitgaan is moeilijk, want dat lukt niet zonder hulp.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 Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week snacktomaatjes bak 500 gram. 1 plus 1 gratis. Diverse soorten Lays Max. 1 plus 1 gratis. En alle A-merk gekoelde drinks, 1 plus 1 gratis. Voor die Jumbo ja, op de meeste plekken is het droog vandaag. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt een graad of 10. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vijf files op dit moment. Drie files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen de Hoek en de Brug over de Hoofdvaart 5 kilometer. Vertraging 16 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland... 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaassen... 3 kilometer, vertraging 11 minuten. Ja lekker, het fout u gaat verder met Europe en de final countdown. About Q Music is proud to be Fout. Het is al heel wat jaar geleden dat ik jou ontmoette in Tirol. Je hield me warm als het in de bergen sneeuwde en ik ik vond jou zo petal. En als ik nu zou kunnen kiezen, was ik daar. 2 ain't one, Hallo. zie me met Shamtalam in Amsterdam. Gaan we lekker uit onze stekker, ja woel Wakken red doel, staat dan overvloed, cool. Ey, oudste blagga net sam miak Shoot op raap bij mijn bal gehakt. De percentage in mijn sap, uit een blik geen tap. Knallen open hoop mijn achtergeboog en gaan gaan. hebben drinken zo snel, het is wonderbaar. Is er een fles, tappen wij het moet dan maar. Koning van de Fituur van Snekkenbouwen. Bitte gaan ik doen, mochten den zoeten zauwen. En ik zwaai naar de politie. Want vanavond hebben ze niks op mij. Ey. Out. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I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 Lang wachten, onze nieuwe auto ophalen, stuurt Joker. Nou, dat is altijd mooi. Natasja, die zegt uh, dat ze aan het inpakken is... omdat ze eind deze maand gaat samenwonen. P.C. Tini, die, uh, die moet vandaag nog werken. Heeft dit weekend een diplomaeringsfeestje. Zondag, ons eerste jaar huwelijk, stuurt Kim. En Matthijs die gaat vanavond lekker all-you-can-eaten met zijn maten. Hashtag rollende huis. Feest op vrijdag. Wil je zo, Sash, met Ecuador...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 Cause when we be out, girl is pulling weed out You wouldn't believe how we wash shit, out Turn it till it's burned out, turn it till it's turned out Act up from Northwest East Side Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into yeah. it get What's that? I drill just Lose your mind, this is the time You can't stand still, just and bang your spine just Bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your belly Get messy, loud and sick Your mind fast, no more on another head trip Come them now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's yeah. yeah. get into it Get stomp, get started, get started And... Black eyed Peas, and let's get it started, verboden Het... woord. Het verboden woord speelden we afgelopen week. Het is afgelopen duurde tot vanmorgen 9 uur. Het is 96 keer gezegd. Acht keer door mij. Nou, best wel netjes. En misschien dacht je dat je de enige was. Maar er zijn twee nummers. De hele week zo vaak bij me aangevraagd in het Foutenuur. Ik schat echt een keer of 12.000. Ik dacht, nou, misschien leuk om die dan nu tegenover elkaar te zetten. Jannes. Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele tijd. En daar tegenover André Hazes. Weet beetje meer. Deze staat trouwens maanden gewoon in het foute uur, maar verloor. Maar goed. Uh, welke moet het worden? Jannes met een beetje meer of André Hazes een beetje verliefd? Nou, uh, welke het wordt? Dat hoor je zo. Na Two Brothers on the Fourth Floor. And Come Take My Hand. I know a place where the sun's always shining. With wat meer. Nee. Nee, de hele week heb je misschien wel boven de rode knop gangen van het verboden woord. Het verboden woord is gestopt vanmorgen om negen uur. Jannes, een beetje meer. Uh, vanavond is deze rode knop wel weer in gebruik, na lange tijd. Daarom in de top 40 classic terug naar 2010. En deze hoor je ook zo. David Guetta, Teddy Swims en Tones en I'm Gone, gone, gone. Hey, ondernemer.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 1 en... Wow! Wow! Waarom heb je samen? Uh, dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl Ja, werkt wel. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Remeha geeft gratis cv-ketels weg. Wat? Gratis? Jazeker, bij aanschaf van een warmtepomp. Maar wees er snel bij, want op is op. Kijk voor de voorwaarden op remeha.nl slash gratis. Remeha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 Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl en vind het gouden bonnetje. Nu bij Vodafone, de iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of vodafone.nl. Oh, yeah. Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. NHA, thuisstudies. Hé hey, jij daar! Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met... Hey, samen succesvol starten. Kies een van onze 700 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey,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 Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl vooruitkijken. Voor ieder begin ABN Amro. Nu bij Dekamarkt Coca Cola 1 Liter. 1 plus 1 gratis. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl.